Pieton zegt dat het goed is. Ja, judge of Judge Judos. Nou ja, als hij zegt dat het goed is, dan komt dat vast wel goed. Hey, wat ook goed is, is de partykait. En zoals elke week, normaal gesproken 10 voor 10. Nu hebben we hem iets later. Maar Joey, knal er maar in! We gaan beginnen met de partycate. Zoals elke week weer met de Escape Frame Busters in uh, Amsterdam. De kaars kostte 15 euro en natuurlijk van Elsa 5. Dit keer in de lijn GMS featuring Beggy Begovic, Raimundo en MC Dan Stezo. En er is Eclectic at the Luxe met Danny. Dan gaan we door naar Essential Artists Showcase, het Hotel Arena in Amsterdam. Dat is in de s Zanderstraat 51 en dat duurt van 10 tot 4. In de lijn bestaan staan de Afro Brothers, Lucky Charms, Seductive, Robel Sinister, Daniel Q, Joey Izuki, Kit Kayo, MC Prime, MC DJ, Ravidio Riven en J Dare. Dan gaan we door naar de Power Zone in de Daniel Goedkoopstraat... Het duurt van 11 tot 5 en het is Free Saturdays met gratis entry. De line-up Funkerman, Jip Deluxe, Dekkie, Robert Feelgood en Nicky Romero. Dan gaan we door naar de... Oh, die hebben we al. pauze. Nee, dat was hem. Dat was een partykite. Nou ja, jij had al gezegd... Jij... Ja, waar gaan we heen? Hotel Arena? Hotel Arena wordt deze zeker week. Oké, okay, nou ja. See you at Hotel Arena. Nu gaan we door. Met Jewels. Get down. Want hij is er klaar voor. The one and only DJ Dion die... En wat hij heeft meegenomen is cd de CD-map. Je het komende uur. Dit is shit. Only DJ Dion City. Het komende uur helemaal voor jou alleen hier bij. See it, make some noise. Als hij klaar staat. Whenever I'm down, I call on you, my friend A helping hand you land in my time of need Whenever I'm down, I call on you, my friend I call on you my surprise <laughs>